Kringstraatman Straatman met het NOS Journaal. In België hebben opnieuw gevangenen een kort geding aangespannen tegen de staat. Volgens de advocaat van de gedetineerden worden hun mensenrechten geschonden... door de staking van bewakers in Waalse en Brusselse gevangenissen. De gevangenen zeggen dat ze daardoor amper kunnen douchen... en dat ze geen schone kleren meer hebben. Eerder klaagden al veertig gedetineerden uit andere Belgische gevangenissen de staat aan. Zij kregen gelijk van de rechter. Boris Johnson vindt dat de EU hetzelfde wil als wat Hitler en Napoleon voor ogen hadden, een poging tot het vestigen van een machtige superstaat. Johnson, parlementslid en tot voor kort burgemeester van Londen, doet deze uitspraak in The Telegraph. In het interview met de Britse krant legt Johnson nog eens uit waarom Groot-Brittannië uit de EU moet stappen. Hij waarschuwt voor een verlies van zelfstandigheid en identiteit. Boris Johnson maakte de tongen al eerder los met onhandige uitspraken, zoals onlangs over de Keniaanse achtergrond van president Obama. Bij een zelfmoordaanslag in de stad Mukalla in Jemen zijn zeker 25 doden gevallen. Nog eens 25 mensen raakten gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door IS. Ooggetuigen zeggen dat een man zichzelf bij een politiebureau opblies toen een groep recruten zich buiten verzamelde. De slachtoffers zijn vooral politiemensen. Het is de tweede aanslag in Mukalla sinds Al-Qaeda daar vorige maand werd verjaagd. IS pleegde ook een zelfmoordaanslag in Irak. Bij een aanval op een gasfabriek even buiten Baghdad kwamen er zeker elf mensen om. Volgens de Iraakse autoriteiten zijn drie opslagruimtes in brand gevlogen tijdens de aanval. De afgelopen week waren er al meerdere aanslagen van IS in Irak. Daarbij vielen in totaal zeker honderd doden. Het weer bewolkt met af en toe een bui. Ook kan de zon soms doorbreken. Het wordt maximaal 13 graden vanmiddag. Ook morgen wisselen zon en wolken elkaar af met hier en daar een bui. Na Pinksteren wordt het langzaam iets warmer. Maar het blijft vrij wisselvallig. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden... twee kilometer file. De A9 Amstelveen richting Alkmaar...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM VFM met nu Zandvoort op zondag. Ah parla ah, amore ah. comincia tu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 Scoppia, je niet, stop je scoppia, Stof je stoppen, scoppia, scopia, stoppen. Stop je stoppen, stop je stoppen. Lieve, lieve, lieve, Scopia, helder, stop je scopia, Stop scoppia stoppen, stop je stoppen. Aan het comincia tu. Aan het comincia tu. Stof je stoppen, stop je stoppen, stop je stoppen, stop je scoppia, stop je stoppen, stop je stoppen, stop je met Varlemor, kom maar niet naartoe. Uh, welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag op deze 15 mei 2016. Het is weer tijd voor Anders. Zandbergen en Jaap Koper. Jaap Koper, goedemiddag. Ja, en uh, mocht je een Valeriaan pilletje hebben ingenomen... voor de wedstrijd van de Grand Prix van Spanje... die heb je dan nu wel hard nodig... Want ik denk dat bij Mercedes vanavond toch wel uh, wat uh, gaat gebeuren. Uh, ik denk dat daar nog wel wat met deuren gesmeten gaat worden. Want hm. bij de start ging het uh, allemaal nog goed. Maar drie bochten verder toen uh, vond Lewis he, Hamilton toch even nodig om een aanval in te zetten waar het eigenlijk niet kon. En hij uh, kwam naast de baan en nam Ampassa ook zijn teamgenoot mee. En nu uh, is er een safety car in de baan en is Daniel Ricciardo voorlopig uh, de koploper in deze wedstrijd. Okay. En nummer 2, ja ja, geloof het of niet. En altijd maar weer even in je polsen knijpen. Droom ik of droom ik niet? Nee, het is Max Verstappen die op 2 rijdt. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal uh, van de Grand Prix van Spanje in de notendop. En, is... en die gaan we vandaag ook volgen bij ja, Zandvoort op zondag. Op ja. En we volgen natuurlijk ook de Giro d'Italia. Vandaag de tijdrit uh, op uh, de planning. En Jaap, je bent vandaag, uh, niet vandaag, maar afgelopen week op stap geweest uh, om een aantal interviews uh, op ja, te nemen. Ja, nou toen was het nog goed weer. Uh, er is ook weer even iemand die aan de thermostaat van de week heeft uh, lopen draaien. En het is uh, gelijk weer een uh, ja, flink wat koeler uh, wat geworden hier in, uh, in Zandvoort. Maar uh, de gemeente Zandvoort is een proef gestart om uh, de openbare ruimte van uh, de middenboulevard iets wat, wat op te knappen. En uh, uh -huh. ja, even wat smoelwerk te geven. En woensdag was daar een, uh, ja, een beetje ook een feestelijke inluiding van het feit dat daar ook palmbomen uh, werden getoond. Die, die waren maandag al neergezet. En daar was ik bij. En ik heb uh, twee interviews opgenomen uh, met uh, degene die over de ruimte gaat. Dat is de wethouder van, uh, van Ruimte en Groen. Dat is uh, mevrouw Tjallik. En de ander, dat is uh, van toerisme. En dat is uh, Gerard Kuipers. Dan heb ik ook nog een interview met een oud-wethouder gehad. En die had een heel mooi verhaal over het overgevormd glas. Mm -hmm. Dat is Han van Leeuwen. Hij is tegenwoordig uh, burgemeester van Beverwijk. En daar heb ik ook dan nog met iemand gesproken. Dat is Steve Hendricks. Hij is een van de mensen die het organiseert, dat verhaal... van uh, het overgevormd glas in het Zandvoortmuseum. En uiteraard uh, hebben we natuurlijk ook nog de Pinksteres. Want ja. die zijn er ook nog uh, vandaag. En daar zit... Eén iemand uh, voor ons uh, mee te kijken en dat is uh, Willem van Densen. Dus die, die zit, uh, die zit uh, te kijken van hoe het daar uh, aan toe gaat. En ik zit me ook af te vragen: hoe zou daar in het mediacentrum nu op dit moment worden uh, gereageerd? Dat vind ik. Uh, dat dat, dat We gaan daar ben Ik ook wel over heel erg nieuwsgierig naar. We gaan het over twee platen vragen. Eén van die twee platen is vrijheid played goal. I always have to be your fool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 En laat je horen, één keer. Laat je horen, twee keer. Laat je horen, twee keer. Cool and the gang, straight ahead, Kenny B daarvoor. En doe maar met een nieuwe nummer, 5446, dat is mijn nummer. En daarvoor, uh, vrijheid, play it cool. En dat uh, 5446, dat is mijn nummer, hoop ik ook wel een beetje van Willem van Densen. Want uh, die neemt gewoon uh, wel op, maar hoort ons niet. Dus we gaan even kijken of we die uh, verbinding uh, kunnen herstellen. Jaap, jij bent afgelopen dinsdag volgens mij uh, op de boulevard geweest... Oh, dan moet ik even jou schrijven. Ja, ja? Uh, ik, ja. ik hoor mezelf niet. Ja. Uh, klopt. Ja, ik was, uh, was op, de, op de boulevard en het uh, zag er weer heel anders uit. Met die palmbomen erbij, met een, uh, met een zonnetje erop. Wat, wat me wel overviel, ja, dat, dat, dat wil ik toch even niet onvermeld laten. Maar wat, doet, wat, doe, wat doen ze dan? Dan uh, pakken ze een beetje uit he, met een drankje... Want hadden, hadden ze ook mergpijpjes neergezet. Onder die brandende zon. die zag Dat chocola zag je zo wegsmelten En dan denk ik, ja, dat is nou iets. Dat vond je, dat vond je dat dus lekker. Vond ik, net ja. Dat vond ik dus een beetje zonde, eerlijk gezegd. Van de mergpijpen die, die, die, die lagen. Maar goed. Dus uh... jij bent bestelijk van de mergpijpen geworden. <laughs> Zoiets. Ja. Maar dat was niet de hoofdzaak van het hele verhaal. De hoofdzaak was, nou, die palmbomen die, die zijn er neergezet. En die zijn er niet zomaar neergezet. Nou, uh, wethouder Lisbeth Jalek, die vertelt... Ons wel waarom dat nou zo is. Wethouder Jollek, die staat naast mij. Uh, zij gaat over de openbare ruimte. Ik kijk hier naar een witte, uh, een witte omgeving. Is daarover nagedacht? Ja, wel degelijk. Um, ja, zoals ik altijd maar zeg, van, als je eenheid in kleur hebt, dat geeft ruimte mm -hmm. en rust. Mm -hmm. Als je allerlei verschillende kleuren door elkaar heen gebruikt, en dat geldt ook voor straten, pleinen, etcetera, dat verrommelt. Ja. Je moet altijd kijken naar de omgeving. Wat voor kleuren kom je daar tegen? En uh, gewoon onder je voeten is net zo belangrijk. Ja, want uh, hoe belangrijk is dat? Want is het zo dat als mensen over de straat heen lopen, dat ze zich bewust zijn van dat uh, verhaal uh, waar het ergens naartoe leidt? Uh, dat zijn maar enkele die zich daarvan bewust zijn. Ja. Merendeel is het zich onbewust. Maar laat zich er wel door leiden. Ja. Als je kijkt naar de kerkstraat. Mm -hmm. Daar zijn zeg maar in de oranje-rode uh, stenen zijn gele vlakken neergelegd. Op verzoek van de ondernemers zijn die doorgetrokken... ook gedeeltelijk over het uh, Raadhuisplein. Mm -hmm. Nu ligt het verzoek er om ze ook door te trekken richting Haltestraat. Want Je merkt gewoon dat op een of andere manier... mensen voelen dat als een soort geleiding. Ze zijn zich helemaal niet bewust dat het gaat om gele vlakken... maar het verbindt. Dus het oog ziet het wel, de hersens signaleren het ook... maar je bent het je niet bewust, het doet wat. En vandaar ook dat uh, uh, zeg maar als je praat over de entree, je zult merken dat op het moment dat je duidelijk maakt in de bestrating en wat je gelijk ziet aan soorten groen, mm -hmm. heel helder kunt ondersteunen de gedachte ga ik richting dorp, dan ziet het er anders uit dan wanneer ik richting strand ga. Is dat uh, nou ook uh, mooi voor de bezoeker van Zandvoort dat hij dan een keuzemogelijkheid heeft van welke kant hij opgaat? Zeker weten. Ja. En ik denk gewoon duidelijk maken. Ons dorp heeft er belang bij. Dat als mensen uh, uit het station komen, dat ze gelijk het centrum kunnen vinden. Hmm. En dat ze niet moeten lopen zoeken. Nee. Dat is niet handig. Hetzelfde geldt voor het strand. Ja. Dat ze weten welke kant kan ik op om naar het strand te komen. Want als je bij het station staat, zie je de zee niet. Nee. Uh, nu is het zo van, uh, van ja dat er wel het nodige moest gebeuren. Uh, wanneer is dit eigenlijk in gang gezet? Uh, in gang gezet. Eens even nadenken eigenlijk voorzwaait me kan het afgelopen najaar ja. ideeën verzameld uh, samen met de ambtenaren om te kijken van wat zou je kunnen doen aan tijdelijke maatregelen daar heeft het, hebben de wethouders met elkaar uh, een keuze ingemaakt mm -hmm. van nou dit lijkt ons het uh, meest uh, de uitstraling van de boulevard wat veranderend mm -hmm. en want we hebben de, de, de lelijkste boulevard kennelijk dat een paar jaar geleden gezegd van Nederland nou, daar willen we wat doen. Ook via tijdelijke maatregelen. Wat niet wegneemt dat waarschijnlijk op termijn ook structureel gewoon wat moet gebeuren aan de boulevard. Maar daar moet je geld voor hebben moet je geld voor werven. Dat soort dingen duurt nog wel even. the così Kom mee, segui questo ritmo che sale. Senti come va. Senti, tenti, tenti come va. Ja, vanwege het feit dat het Giro d'Italia een beetje Italiaans muziek. Gio Fannotti, Libera dell'Anima. CFM, Race Radio. Pit Report. Ja, en voordat we nog even een uh, beeld en een update geven wat hier op uh, Spanje gebeurt, gaan we eerst naar ons eigen circuit, want daar uh, worden de Pinkster Races uh, gereden. En aan uh, de telefoon zit Willem van Denzen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag vanaf uh, circuitpark Zomvoort. Uh, circuitpark Zandvoort in het teken van de Pinkster Races uh, dit weekend. Een programma met een uh, flink aantal uh, verschillende raceclasses en het uh, varieert van... Uh, Historiek monoposto's tot uh, aan de allernieuwste Formule 4's uh, aan toe. En de Formule 4, dat is het uh, Noord-Europese kampioenschap... Uh, ...dat is de raceklasse die zo dadelijk van start gaat. En het mooie daaraan is uh, dat we daar op uh, pole position iemand hebben... ...die van de week eerder deze week ook is opgepakt uh, door Red Bull... Uh en dat is uh, Richard uh, Verschoor, uh, een nieuwe Red Bull uh, junior. Uh, nou, dat bevestigde hier uh, door te gaan vertrekken van Paul Position... met op de tweede plaats ook al een Nederlander. Dat is uh, Jarno Opmeer. En op de derde plaats vertrekt uh, de Vin uh, Tuomas uh, Tuijula. Tuijula, die wist zaterdag de race te winnen... met op de tweede plaats uh, Richard Verschoor. En derde was het toen uh, Jarno Opmeer. Ah... En dat uh, dat dat gaan wij uh, straks zien? Nou ja, die gaan uh, zo dadelijk verstart. Okay. Uh, die ja. zijn bezig met de ronde en die uh, gaan zo dadelijk uh, race rijden over uh, 25 minuten. Ja, nog even één ding, uh, want ik neem aan dat uh, jij in het mediacentrum van, uh, van het circuitpark ook met een scheve oog naar de Grand Prix van Spanje zit te kijken. Hoe is daarop gereageerd met dat uh, verhaal met die nou twee ja, Nee, uh, recht voor mijn neus hoor, ik hoef er niet scheef voor te kijken. <laughs> ja, natuurlijk, uh, je kent het uh, media centrum maar ook. Uh, ja. Ja, maar het uh, het uh, was helemaal vol. Uh, <laughs> was ik, uh, het leek wel een uh, uitverkochte bioscoop uh, ja. Ja, en uh, onder luid gejuichen natuurlijk. Uh, ja, uh, dat gebeurt altijd. De tegenstanders uh, die gaan fout en daar uh, provoceren uh, jij van. Uh, en het enthousiasme daarvoor uh, was groot uh, natuurlijk. En ja. helemaal op het moment dat uh, Max ook nog uh, een rondje in ieder geval een leiding heeft gereden. Dat geloof ik ook dat wel. In de, in de laatste ronde ook, doet, uh, dan is het helemaal goed. Ja, uh, nog even één ding. Want dat was ook even over die wedstrijd. Uh, we hadden het er nog even gekscherend over: van nou, uh, er gaat straks misschien nog iets met die twee Mercedes en gebeuren. En alsof de Gouden ons verzoeken uh, hebben gehoord. Want dat gebeurde dus ook, hè? Ja, ik had het erover. Piet, jij ja, had het erover, ja. Het boze, het boze zou zijn als die twee Mercedes de eerste bocht eraf gaan. Nou, het was ietsje verder. <laughs> oké, <Okay>, dat, <Ja. laughs> dat is oké. Okay, ja, maar goed, maar goed uh, daar is nog een hoop te gaan. En hier ook uh, natuurlijk. Uh, ja. Want we hebben een uh, gevuld programma. wat einde van een uur of zeven hier. dat hier. Dat is heel fijn om uh, te horen. Nou, we, we horen straks. Uh, en we kijken natuurlijk ook bij die Formule 4 hoe dat uh, verder uh, eraan toe gaat. Uh, bedankt voor zover. Ah, oké, okay, tot later. Yo. Dat was Willem van Densen uh, live vanaf het circuitpark Zandvoort. En dat bracht de tijd op half drie op 15 mei 2016. Je luistert naar Zandvoort op zondag op ZFM. De lokale omroep van Zandvoort en Met nu Go West. We close our eyes. In Close Eyes Sophie Alice Baxter met Get Over You. Ja, en we kijken nog even ook, uh, nog wat uh, zich in Spanje daar uh, allemaal aan het afspelen is. En we zien met een uh, rassenschreden, zien we ook uh, Sebastian Vettel naderen op de twee Red Bulls. Ik zit me ook af te vragen wat er dan onder dat helmpje van die Sebastian Vettel... er is weer een Red Bull voor hem en uh, hij heeft iets met die Red Bulls... want uh, de vorige rijder bij Red Bull die heeft hem de twee keer afgezweet... en uh, nu moet hij er nog maar eens zien voorbij uh, te komen. Alleen de Rus is nu een Nederlander geworden. Dus wat, wordt, uh, wat dat gaat worden, dat, uh, dat moeten we nog maar even afwachten. Uh, we gaan weer terug ook naar dat interview wat ik had met uh, Lisbeth Jallek. Daar uh, had ik het eerst over de proef... Maar nu uh, hebben we het ook even over het structurele verhaal... wat uh, zich op die uh, middenboulevard moet uh, gaan aftekenen. Dus, uh, ja, want dat heb ik uh, wel ergens gelezen. Uh, het is, dit zijn proeven met een uh, palmbomen en, en noem maar op. Maar structureel, dat betekent dus echt uh, de boel veranderen. Nou, ik denk dat dat de ambitie is geweest van diverse colleges. En dat zal zo blijven. Ook bij ons. Kijken wat je kunt doen. Maar het belangrijkste is dat je gewoon... Goed weet wat je aan het doen bent. En uh, tijdelijke maatregelen hebben ook daarmee te maken. Van wat vindt nou draagvlak bij de bevolking? Wat vinden toeristen mooi? Want daar moet je altijd te fit vinden. Onze eigen inwoners, maar ook toeristen. Wat spreekt er bijvoorbeeld? Die palmen. Wij weten al: palmen die blijven niet staan in Zandvoort, uh, dat, die worden bruin. We hebben ze gehuurd zodra ze bruin worden bij de eerstvolgende storm die zich voordoet of een beetje harde wind. Stel dat ze bruin worden, dan worden er gewoon nieuwe geplaatst die wel weer groen zijn. We doen het voor deze uh, zomerperiode. En eens kijken van hoe reageren mensen. En hoe staat het, wat doet het met... Onze boulevard. Zou het ook zo kunnen zijn dat dat dus ook al onderbewust werkt bij mensen... als ze zo over die boulevard heen lopen met die palmbomen? Dat dat, uh, ja, Zuid-Europeanen staan er een beetje om bekend dat ze wel temperamentvol zijn. Maar ze ja. kunnen ook heel erg rustig zijn en het uh, kalme leven op zoek. Zou dat uh, hier ook van toepassing kunnen zijn? Nou, ik denk dat de meeste <laughs> Nederlanders wel leuke associaties hebben met palmbomen. <laughs> dus in die zin is het wel bewust gekozen. Uh, uh, van toch een beetje de schwoom erin krijgen. Ja, dat is denk ik heel belangrijk. En ook kijken van, wat je dan noemt, verticale elementen, wat doen die op de boulevard? Ja. Uh, daar zijn de proeven het zijn op gericht, maar hetzelfde geldt met betrekking tot de kiosken. Wat doet het als je uh, levendigheid op die manier enthousiasmeert op de boulevard. Hetzelfde hier met die verbeeldingen. Kijk, die vorige schilderijen waren ook prima, maar die hingen al een aantal jaren. Maar wat doet het uh, als mensen zien hoe Zandvoort vroeger was. Ja. En op deze muur. Hoe het nu is en wat wellicht in de toekomst de mogelijkheden zijn. En ik zie daar prachtige opnames van uh, de Kennemerduinen, ja. ja En de Kennemer Golf Club. Nou, dat ziet er gewoon mooi uit. Hetzelfde geldt ten aanzien van ja, dat zicht over zee met die vogels. Die zo naar voren komen. Dat prachtige foto's. En ik moet zeggen, ik vind die uh, groeten uit Zandvoort ook heel leuk gemaakt. Die hangen, die hangen straks dus bij, de, bij het raadhuis uh, te koop voor. Nou, eerder. Van, er zijn ideeën van. We zouden het, uh, inwoners of toeristen. Ik zou je het kunnen gebruiken. Wat ook in het Duitsland wel gebeurt. Je gaat op de foto. En dit hou je voor je. ander idee is. Je zou er ook uh, gewoon een briefkaart van kunnen maken. En die, een van die uh, kiosken hier uh, op de boulevard. Voor toeristen kunnen laten verkopen. Want het is gewoon een hele leuke. Hè, met de KNRM. Oud-Zandvoort, het strand, het dorp, het huidige strand. Heel levendig. En dan de proefmaatregelen op de boulevard. Goed, dank u wel. Graag gedaan. Oh no, see you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 in to till... Hier, Andor Sanber, op ZFN 107. een paar maanden geleden. Zikkela met uh, Easy Love en daarvoor het hit van nu DCNA met Cake by the Ocean. Of moet ik zeggen Jaap Koper, mergpijpjes bij the Ocean. Zoiets, ja. Ja, ja. daar dat, dat, dat had het wel wat van weg. Uh, ik zie nu trouwens dat er weer even wordt gewisseld weer van banden bij Red Bull. Het is dus, uh, Ricciardo die uh, inmiddels weer voor de tweede keer naar binnen is gegaan. Dat zou dus, als het goed is, inhouden... dat Max Verstappen voor de tweede maal in deze wedstrijd... nu even de koppositie heeft ingenomen. Uh, is dat inderdaad uh, Ricciardo? Het is inderdaad Ricciardo die uh, in de pitlane is geweest voor een tweede stop dus. Uh, dat één uh, dat kant van, van het uh, verhaal. En dan uh, zit ik me ook af te vragen met, uh, met het uh, terugblikken van het uh, plaatje... Wat we, wat we net hebben gehoord uh, naar het Eurovisie Songfestival van gisteren. Dat was ook al uh, weer erg uh, pittig. De gedoodverfde winnaar... die niet gedoodverfd uh, was eigenlijk. Ja. Nou ja, goed, uh, zo is het Jaap. ja. Hoe is niet anders. Dus. Hè? Ja, nou, dat, uh, dat uh, even voor, uh, voor wat, uh, wat betreft het uh, verhaal rondom uh, het Songfestival. Dan heb ik ook nog, uh, ga ik toch nog even kijken wat er uh, op de voetbalvelden gebeurt, want er wordt uh, nog gespeeld in de playoffs. Uh, Herakles, die is uh, vandaag uh, in actie gekomen tegen Groningen. En het is, gaat ook heel gezellig daar, heb ik het idee. Want Erwin van der Looij, die is al naar de tribune gestuurd. En er was op een gegeven moment, op het moment dat hij naar de tribune werd gestuurd... schoot Wout weggehorst even keihard of kopte die op de lat. Dat moet ik er even bij zeggen. En Utrecht is bijna op 2-0 gekomen. Maar Strieder heeft overgeschoten. En had alle kans om zuiver aan te leggen. Maar dat is niet gebeurd. En als het uh, goed is vandaag in die returns en in de strijd om de play-offs... Uh, is uh, Herakles dus uh, Groningen op 2-1. En straks, wat zeg ik, uh, ja, Utrecht-Pek. Daar is al geloof ik uh, gescoord. Nou, dan uh, die Formule 1, dat had ik al gezegd. Want dat was uh, Max Verstappen die even op één uh, uh, ligt. Inmiddels uh, is ook een Ferrari binnen geweest. Vet al. Ja. Uh, dat zal vet al moeten zijn. Dus het zal zomaar gebeuren dat Verstappen zo dadelijk binnen moet komen. Ook voor verse slofjes. En dan zal hij waarschijnlijk weer die eerste plaats verliezen. Ja. Uit de jaren zeventig, jigsaw met Who Do You Think You Are? CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En we schaken weer over naar het CP Park Zandvoort. Vandaar daar volgt Willem van Densen de Pinkster Races 2016. Ja, En uh, we zijn bezig in de piste races met uh, Formule 4, uh, NEZ-Formule uh, 4. Formule 4 uh, met een drietal In Richard uh, Verschoor was de best geclasseerde in de kwalificatie. Hij mocht uh, vertrekken van de voorste startrijd. Hij is echt de weg te rijden uh, net en deed niet dat geen overige uh, 19 deelnemers uh, deden. Vandaar dat hij van achter in het veld uh, moest gaan beginnen. Inmiddels is hij al opgerukt naar de zevende plaats... Aan de de leiding uh, vinden we achter uh, Jarno meer. Jarno, ook uitkomend voor het uh, MP Motorsport team. Op meer wist uh, de Formule 4-race in het volprogramma van het Grand Prix van Sochi te winnen. Maar hij wordt veel op de hout gezeten door de VIN, uh, even kijken eruit, dat is uh, Juho Valtane met op een derde plaats. een de andere VIN, dat is Tuomus, Tujulau en vinden we dan terug op dit moment uh, de Nederlander Danny Cruz. Oké, okay. ja. Oké. Okay, um, nou heb ik hem uh, ook laten vertellen dat uh, die vinnen die toch een aardige begeleiding uh, bij zich. Ja, en nou ja, niet alleen de Finnen hoor, ook de Nederlanders. Want ja? de Nederlanders worden dan begeleid door. Ja, ooit was hij deelnemer in de Marlboro Masters. Toen nog Marco Dupau, niet de minste. Maar de Finnen ja, die worden begeleid door. Dat is de coördinator dan uh, voor de afdeling Finland van deze F4. Dat is uh, niemand minder dan uh, Mika Zalo. Ja. Ooit nog eens uh, Formule 1 rijder geweest bij Ferrari. Op het moment dat. Uh, Michael Schumacher een gebroken been had, heeft hij hem toen vervangen in de Ferrari. Ja, dan praten we geloof ik 99-2000 die kant uit. Um, er was nog iets met die, uh, met die Formule 4, uh, want uh, financiers, Dat, uh, want, want het is een Noord-Europese kampioenschap. Ja, het is uh, het S&P, uh, NEZ. Uh, ja, een groot deel uh, wordt gefinancierd uh, vanuit uh, Rusland. Maar goed, uh, als je hier een seizoen in uh, wil rijden, dan moet je toch wel over een budget uh, beschikken van zo'n 150.000 euro. Uh, om dat te kunnen. Maar die kosten, uh, ja, die liggen wat lager in de, als in de andere kampioenschappen. En dat heeft mede met dat uh, financieren door die uh, Russen te maken. Ja, um, nog iets. Was, is, is die Formule 4 eigenlijk? ook nog uh, onder ja, de regie van de FIA, want ik zag ook iets met FIA met gerelateerde dingen daarbij uh, staan in, de, in het paddock. Ja, ja uh, Ze zijn uh, gecertificeerd uh, door de FIA. Je hebt ook uh, verschillende uh, Formule 4 kampioenschappen, zowel in uh, Duitsland, Italië als Engeland. Uh, uh. En dit is dan de Noord Europese uh, afdeling van de uh, Formule 4, zeg maar. Ja. Hoe zou het zijn om uh, ooit uh, van die Formule 4 zijn uh, staan. Houden, want uh, door heel Europa heen rijden er wel uh, zo'n 80-90 uh, Formule 4's uh, in diverse weekenden. We gaan je aan de andere kant van drie uur nog uh, even spreken over deze wedstrijd. Dankjewel. Oké, okay, tot zo. Dat was Willem van Densen live van het Quie Parks Antwoord. We draaien nog één plaat voor het nieuws en weer van drie uur. Het wordt wordt Eldorado met uh, van, de, van de formatie Drone Theater.